Dames en heren, het is vrijdagavond 8 uur. Here we go! Goedenavond luisteraars, het is alweer de derde uitzending van Avondgekte. En vanavond hebben wij een spannend verhaaltje, een heel spannend thriller, een spannend de Spannende Hoorspel-Thriller. En daar gaan we nu ook mee beginnen. En dat verhaaltje heet... De Derde Verdieping. De Derde Verdieping... Luisterspel door Eddie de Vries. Frank René Paulus. Julia Julianne Andries. Oude dame Ortaanse Rutte. Hotel-eigenaar vrouwen. Nachtportier Peter Peersman Techniek Guy van den Einde en Leo Aardbelio Regie Wil Gijssel Portier, meneer. Bent u hier al aan? Nee, ik kom net binnen. Dit is toch een hotel, niet waar? Jazeker, meneer. Hotel de Gouden Link. Ja, de naam doet er tenslotte niet toe. Als u me maar aan een kamer kunt helpen, ik ben doodop. op. Ik ben zo overmoedig geweest naar de stad te komen zonder een hotel te reserveren. En nu loop ik al een paar uur vruchteloos rond te zoeken. Er schijnt nergens meer een plaatsje vrij te zijn. Tja, het is ook een drukke seizoen nu, meneer. Met deze dagen komt iedereen aan de stad. Ja, dat heb ik gemerkt. Maar u hebt wel iets voor mij, niet waar? Om het even wat, als er maar een bed in staat. Ik ben het ronddolen, eerlijk gezegd, beu. Wel zit u eigenlijk... Nee, alsjeblieft, zeg nu niet dat er niks meer vrij is. Dat heb ik vanavond nu stilaan genoeg gehoord. Er moet toch ergens wel een plaatsje te vinden zijn. Kijk eens. Zou dit mooie briefje je misschien kunnen helpen nadenken? Ja, dank u wel, meneer. En uh, ik heb ook wel iets, meer. Uh... Mooi zo, mooi zo. Waar wachten we erop op? Wijs mij de weg naar dat stukje paradijs. Ja, maar ik mag het niet. Wat zeg je? Wat mag je niet? Nee, ik bedoel, er is wel een kamer vrij. Meer dan één zelfs, maar die mag ik niet geven. Die mag je niet geven? Van wie niet? Van de paas. De kamers op de derde verdieping staan leeg, maar die mogen niet verhuurd worden. De baas wil het niet. Beste man, maar je praat onzin. Is dit een hotel of is dit geen hotel? Het is een hotel, ja, natuurlijk. Hotel de Gouden Leeuw. De naam doet er niks toe. Wel een hotel is een instelling waar men kamers verhuurt aan vermoeide mensen die ervoor willen betalen. Jij hebt een kamer, ik wil ervoor betalen, maar kom vooruit dan. Ja, waarom niet? Eigenlijk is je toch wel al te gek. De hele derde verdieping staat leeg en we moeten mensen weigeren. Zeg eens, dat schijnt mij een eigen kerel te zijn, die baas van jou. Waarom doet hij dat eigenlijk? Ik weet het niet precies. Dat is al ongeveer een jaar zo. Ik was toen nog niet hier, maar de keukenmeid heeft me verteld dat er toen een jonge man logeerde op de derde verdieping. Wat er nu juist gebeurd is, weet je ook niet... maar het schijnt dat de jongeman plots krankzinnig is geworden, of zoiets. Men is hem komen halen en hij zit nu ergens in een of ander gesticht. Sindsdien heeft de baas verboden nog een van de kamers op de derde verdieping te verhuren. Spannende geschiedenis. Maar voor zover ik weet is krankzinnigheid geen besmettelijke ziekte. We zullen het er dan maar op wagen, vind je ook niet. Zoals je wil, meneer... Maar als de baas morgen vroeg woedend is, wat dan? Maak je daarover maar geen zorgen. Ik neem de verantwoordelijkheid op mij. Zeg maar dat ik jou een revolver onder de neus heb geduwd. Kom hem. wijs me de weg, ik val om van de slaap. Deze kant uit, meneer. Hier is ze. Ik moet zeggen, er staat inderdaad een bed. Erg luxueus is het natuurlijk niet. Het is een zeer oud huis. Het gelijkvloers en de eerste twee verdiepingen zijn volledig gemoderniseerd. Maar dit is nog precies zoals het oorspronkelijk was. Ja, ja, dat merk ik wel. En het heeft ook meer dan een jaar leeg gestaan, mag u niet vergeten. Het spijt me maar iets beters, kan ik u werkelijk niet geven. Nee, nee, nee. het is in orde, beste man. Ik ben al heel blij dat ik ergens mijn moederhoofd kan neerleggen. Er staat zelfs een stoel waar ik mijn kleren kan opleggen, merk ik. Geloof me, meer verlang ik voor het ogenblik echt niet. Ik zal vlug lakens halen en een deken. Hè? Die moeten hier nog ergens in een kast liggen. Ik ben dadelijk terug. Ziezo meneer. Zal ik vlug het bed opmaken? Nee, dankjewel, man. Dat doe ik zelf wel even. Ik wil jou niet langer ophouden. Een badkamer is hier wel niet zeker. Niet op deze verdieping, meneer. Daarvoor moet u naar de tweede verdieping. Aan het einde van de gang rechts. Mooi, dan vind ik het wel. Als ik morgen vroeg om negen uur niet beneden ben... kan iemand me dan komen wekken. Ik zal het zeggen, meneer. Dat komt in orde. Wens u nog iets? Nee, nee. Nu red ik het wel. Goeienacht. Goeienacht, meneer. Ik hoop dat u goed slaapt. Ja? Wel... Ik ben er zeker van. Goeienacht. Wat is er? Zek eens maar wat. Goedenavond. Goedenavond. Weet u eigenlijk hoe laat het is? Ik heb er niet op gelet. Mag ik binnenkomen? Binnenkomen? Maar. Herhaalt u altijd wat men tegen nu zegt? Herhaal ik altijd. Ach, barst. Nee, ik herhaal niet altijd wat men tegen me zegt... ...maar u zult het me hopelijk niet kwalijk nemen... ...als ik uw uh, bezoek op dit uur nogal eigenaardig vind. Oh, wat belang heeft het welk uur de klok aan de In sommige omstandigheden inderdaad niet veel... ...maar in aanmerking genomen dat ik nog geen uur geslapen heb... ...en dat ik om tien uur morgen op een belangrijke afspraak moet zijn... ...wil ik u toch vragen het zo kort mogelijk te maken. Waaraan heb ik de eer te danken? Met een vrouw? Wat zegt u? Die belangrijke afspraak... Is die met een vrouw? Nee, niet met een vrouw. Zeg ons maar wat voor de duivel. Heb ik daarmee te maken? U hebt gelijk. Niets. Neemt u me niet kwalijk, ik wilde niet onbeleefd zijn. Oh, helemaal geen erg. Ik vroeg het alleen maar uit nieuwsgierigheid. Maar ik ben toch blij dat het niet met een vrouw is. Oh ja? Wel, dan is u nu gerustgesteld. En het was mij een genoegen met u kennis te hebben gemaakt, je vrouw... Uh... Ik heet Julia. Maar u stuurt me toch niet weg? Ik kwam eigenlijk vragen of u niet mee naar boven kwam om een kopje thee te drinken. Thee drinken? Nu? Ja, waarom niet? Ziet u, wij wonen hier precies boven, mama en ik. En we hoorden dat u hier kwam logeren. Het is al zo lang geleden dat er hier nog iemand geweest is. Sinds Paul is weggegaan. Paul, is dat de jonge man die hier logeerde zowat een jaar geleden en die... Ja, de arme jongen. Hij kwam ook altijd bij ons thee drinken. Tot hij is weggelopen. Wilt u niet even meekomen? Mama zou het prettig vinden. Wel, het is natuurlijk een ongebruikelijk uur voor een theevisite... maar zoals u zelf al zei... wat belang heeft het tenslotte welk uur de klok aanwijst. Fijn. U gaat eens mee. Ik ga mee, ja. Uh, maar mag ik misschien eerst iets anders aantrekken? Een kamerjas is niet erg gekleed om bij twee dames op bezoek te gaan. Vindt u ook niet. Oh, voor mij hoeft het niet hoor. En ik denk ook niet dat mama het erg zou vinden. Maar ga u gaan. Ik kijk intussen wel even rond in de kamer. Nu, veel is er anders niet te zien. Maar het was het enige wat nog te vinden was... en het heeft me nog heel wat moeite gekost om het te krijgen. Hoezo? De nachtportier wou de kamer eerst niet geven. Het schijnt dat de baas verboden heeft... nog een van de kamers op deze verdieping te verhuren. Wat zeg je? Is dat waar? Ja, dat zei de nachtportier tenminste. Wist u dat niet? Nee, daar wisten we niks van. Daarom is het zo lang geleden dat hier nog iemand logeerde. Ik vraag me af. Wat? Nee, nee, nee, het is niets. Bent je klaar? Ja, ik ben klaar, ja. Het is vreemd dat u daar niks van afwist. Heeft de eigenaar daar dan nooit over gesproken? We zien hem nooit. Nooit? Uh, ik bedoel, bijna nooit. Wij komen niet veel beneden en hij komt nooit bij ons. <middels> Op voor de eerste treden. Het is hier donker is er, is er geen licht. Nee, niet op de trap. Kom in mijn hand. Ik ken de weg. Ik heb hem al zo dikwijls gedaan in het donker. Ik ben het gewoon. En waarom laat men hier geen licht plaatsen? Voor wie? Hier woont toch niemand meer. En u dan en uw moeder. Och wij. Maar wij horen er niet bij. Hoe bedoelt u dat? We zijn er. Voorzichtig. Zo, nu bent u er. Mama, hier is meneer. Oh, nu weet ik nog niet eens uw naam. Riel, uh, Frank Riel. Hoe maakt u het mevrouw? Kom binnen, beste jongen, kom binnen. Ik vind het zo fijn dat je ons nee. komt opzoeken. Ik hoop dat ik niet stoor, Het is al zo laat. Storen? Wel nee. Hoe komt u erbij? We gaan het ons eens echt gezellig maken. Maar ga toch zitten, jongeman. Maak het je gemakkelijk. Julia, wil jij even voor de thee zorgen? Julia kan heerlijk thee zetten. U zult het zien. Ik kan niet vertellen hoe blij ik ben dat u gekomen bent. Het is al zo lang geleden dat er nog iemand hier is geweest. Dat well, is nogal onverwacht. Ik bedoel, ik was eigenlijk helemaal niet van plan om nog op visite te gaan. Ik sliep zelfs al toen uw dochter kwam aankloppen. Ja, werkelijk. Ik hoop dat u ons niet vreselijk onbeleefd vindt. Oh nee, het is helemaal niet erg, maar... Lang kan ik toch niet blijven. Ik heb namelijk om tien uur een belangrijke afspraak. Eén kopje maar en dan ga ik toch terug naar beneden. Maar natuurlijk. We hebben nu toch kennis gemaakt, is het niet? En we zullen elkaar nog wel terugzien, dat hoop ik toch. Blijft u lang in het hotel? Nee, enkele dagen, maar ik moet een paar zakenrelaties zien in de stad. Dat is alles een dag of drie, vier, denk ik. Oh, dat is jammer. Maar er komt ons toch nog wel enkele keren opzoeken, nietwaar? De vorige huurder kwam regelmatig bij ons thee drinken. Paul heette hij. Mijn Ja, daar heb ik van gehoord. Een droevige geschiedenis. Het was een nette jongen. Hij was verliefd op Julia, op mijn dochter. Werkelijk. Ik kan hem heel goed begrijpen. Uw dochter is een, een zeer charmante jonge dame. Niet waar. In het begin ging het goed. Julia mocht hem ook wel, geloof ik. Maar die jongelui tegenwoordig zijn zo heel anders dan in onze tijd. We zaten elke avond gezellig bij elkaar. Maar na een tijdje beviel hem dat niet meer. En toen wilde hij met Julia al eens uitgaan, uit dansen en zo. Op een avond had ik kaartjes meegebracht voor een bal. En doorwaan erwaan naar toe met Julia. Maar dat ging natuurlijk niet. Niet dat ik er iets op tegen zou hebben, helemaal niet. Maar dat was natuurlijk onmogelijk. En dat begreep hij niet. Niet? Nee, en toen hebben we het hem wel moeten uitleggen. Ik had het langer willen uitstellen. Maar ja, toen moest het wel. En toen is hij weggelopen... En we hebben hem nooit meer teruggezien. Ik begrijp het niet goed. Wat hebt u hem precies moeten uitleggen? Ah, daar is de thee. Dank u, Julia. Kom er gezellig bij zitten. Suiker, meneer Riel? Eén of twee? Goedemorgen. goeiemorgen. Goeiemorgen, meneer. Ik ben de eigenaar van het hotel. De nachtportier vertelde me dat u deze nacht bent aangekomen. Hebt u goed geslapen? Uitstekend. Niet lang, maar wel goed, zou je zo kunnen zeggen. U wilt straks wel even uw fiche invullen nietwaar? Komt in orde voor, meneer. Ik heb gehoord dat u een kamer op de derde verdieping hebt gekregen. Ik had nogthans verboden deze kamers te verhuren. Heeft de nachtportier het u niet verteld? Ja, hij heeft het mij verteld, maar ik heb hem kunnen overhalen. U had trouwens ongelijk, mijn beste meneer. De kamer is uitstekend. Niet erg comfortabel misschien, maar het bed is in elk geval prima. En u heeft niets uh, eigenaardigs opgemerkt, niets ongewoons? Alles normaal? Jazeker, volkomen normaal. Ik heb zelfs kennis gemaakt met een paar zeer charmante mensen. Eén ervan is zelfs bijzonder charmant, mag ik wel zeggen. Wat zegt u? Welke mensen? Een oude dame en haar lieve dochter. Ze wonen op de vierde verdieping, precies boven mijn kamer... Ze waren zo vriendelijk mij een kopje thee aan te bieden, weliswaar op een weinig gebruikelijk uur, maar... wat hebt u? Voelde zich niet goed, u. U ziet plotseling zo bleek. Nee, nee, nee, het is niets. Het... het gaat al over, let er maar niet op. Meneer, ik zal onmiddellijk zorgen dat u een andere kamer krijgt. Ik zal het nodige doen, u bagage laten verhuizen. Oh, nee, mijn beste meneer, dat is toch niet nodig? Ik ben heel goed daarboven, waarom zou ik verhuizen? Ik ben zelf van plan mijn verblijven een paar dagen te verlengen en ik wil absoluut geen andere kamer. Meneer, alsjeblieft, doe wat ik u zeg. Neem een andere kamer. Ik kan u een bezorgen op de eerste verdieping. Badkamer inbegrepen. Over de prijs hoeft u zich geen zorgen te maken. Die blijft hetzelfde. Maar dat zou toch veel beter zijn dan die ongemakkelijke kamer boven. Maar luistert u? Natuurlijk luister ik, maar ik begrijp u niet. Waarom wilt u mij met alle geweld doen verhuizen als ik zeg dat ik heel tevreden ben? Een jaar geleden heeft een andere jonge man in die kamer gelogeerd. Ja, dat heb ik gehoord. En die is krankzinnig geworden of zoiets. Maar welk verband is er? U gaat dezelfde weg op als u daar blijft. Maar dat is toch onzin, meneer? Waarom zou ik... U zegt dat u bij die mensen daarboven bent geweest. Hebt u daar dan iets abnormaals op gemerkt? Heeft die oude dame u niets verteld? Ja. Heel wat zelfs. Ze babbelde praktisch zonder ophouden. Ik moet toegeven dat niet alles even duidelijk was, maar abnormaal, nee. Dat zou ik toch niet durven zeggen. Alleen misschien... Ja, wat? Oh, het is niet zo belangrijk. Wat ze zei over die, die Paul, dat snapte ik toch eigenlijk niet zo best. Over Paul? Wat zei ze over Paul? Wel, het was allemaal nogal verward. Ze vertelde mij dat hij verliefd was op haar dochter. Dat kan ik wel begrijpen, tussen twee haakjes Ja, ja, gezegd. Goed, en, en verder. Dat hij dus verliefd was op haar dochter... en dat hij graag met haar naar een bal had willen gaan. Maar dat dat niet kon, om de een of andere reden. En toen hadden ze hem iets moeten uitleggen. Maar wat, dat weet ik niet. Net toen ik het wou vragen, was het de er. Natuurlijk kon dat niet. Oh nee? En waarom dan niet? Luister eens. Weigert u nog altijd om een andere camera aan te nemen? Absoluut. En vooral nu, ik weet dat er iets geheimzinnigs gebeurt daarboven. Het, het fascineert me. Nu ben ik vastbesloten enkele dagen langer te blijven dan ik van plan was. Wilt u me nu verontschuldigen, meneer? Ik heb een belangrijke afspraak om tien uur, ik moet me haasten. Tot straks, we praten er nog wel eens over. En geloof me, maak u zich maar geen zorgen om mij. Ik ben best in staat mijn eigen bootjes te doppen. Alfred! Padro, is er iets? is er iets? Je hebt dan later begaan met de kamer te verhuren. Ik had het nog duidelijk genoeg gezegd dat ik het niet wil hebben. Ja, maar patroon, hij drong zo aan. Hij had al de nacht rondgezworven op zoek naar een kamer en toen... Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er hier? Maar dat kan toch niet? Dat is toch onmogelijk? Ik had het verwacht. Wat hebt u gezien? Vertel het maar. Wat ik gezien heb? Ik weet het niet. Maar het kan niet en toch heb ik het gezien. Ik kwam buiten en ik stapte de straat over. Aan de overkant keek ik omhoog naar het hotel. Ik weet niet waarom ik dat deed, maar ik zag de derde verdieping. Ik zag de ramen van mijn kamer. Maar daarboven was er niets. Er is helemaal geen vierde verdieping. Nee, er is geen vierde verdieping. Maar er moet er eens zijn. Ik ben er geweest. Deze nacht heb ik gedronken bij de oude dame en haar dochter. Ze wonen precies boven mijn kamer. Een oude dame en haar dochter? Maar er logeert hier toch geen oude dame meer? Ik heb ze toch gezien. Ik ben bij hen geweest daarboven. Boven? Maar meneer, dat kan toch niet? U logeert op de hoogste verdieping. Daarboven is er alleen nog het dak. Klaar, Alfred. Jij mocht nu wel naar huis gaan. Je zou wel vermoeid zijn. Ga maar gauw rust. Maar goed, patroon. Tot straks dan maar. Tot straks. Wel... Denkt u niet dat u er verstandig zou aan doen mijn raad op te volgen? Ik weet het niet meer. Ik weet niet meer wat ik doen moet. Het is allemaal zo verwarrend. Doe wat ik u gezegd heb. Neem een andere kamer en denk niet meer aan wat u gezien hebt. Vergeet het. Maar hoe kan ik dat vergeten? Nee, dat is niet de oplossing. Wat wilt u dan? Maar er moet toch ergens een logische verklaring voor bestaan? Of ben ik niet goed bij mijn hoofd? Ik heb vroeger nooit last gehad van hallucinaties, Nee, weet nee, nee, nee, nee. Als u soms mocht twijfelen aan uw eigen verstandelijke vermogens... ...kan ik u duidelijk rust wat u gezien en gehoord hebt, hebben anderen voor u ook gezien en gehoord. U bent niet de eerste. U bedoelt Paul. Paul ook, ja. Hij heeft het niet kunnen verwerken. Maar ook hij was de eerste niet. En de andere? Wat is daarmee gebeurd? Iedereen reageert op zoiets op een verschillende manier. En u? Hebt u ze gezien? Eén keer, ja. Toen ben ik mijn opzoekingen op begonnen om te trachten een verklaring ervoor te vinden. En hebt u er een gevonden? Ja, ik heb er een gevonden. Geen logische, misschien, maar wel een verklaring. En wat is logisch? Zou onze aardse alledaagse logica de enige zijn? Hm? Op deze wereld zijn er veel dingen die we niet logisch kunnen verklaren, maar toch zijn ze er. Maar wat hebt u gevonden? Voor de laatste maal luister naar mijn raad. Neem een andere kamer en denk er niet meer aan. Haal u niet nodeloos problemen en moeilijkheden op uw Alsjeblieft, was. begin u niet weer over die andere kamer. Al biedt u mij de hele eerste verdieping aan, Wat is het nog nee. Zoals u wilt. En wat gaat u nu doen? Ik moet er het fijne van weten. Ik ga. Even. Hey, wat gaat u doen? Waar gaat u naartoe? Wacht, kom terug. Hé, hey, ik wil de waarheid weten. Maar wat wilt u doen? Stil. Luister. Daar zijn ze. Julia en haar moeder. Ze komen de trap af. Wat verwacht jij Ik weet het niet precies. Laten we wachten tot ze hier komen. Ze zullen niet komen. Waarom niet? Waar zijn ze gebleven? Ze zijn weg. Precies op het moment dat ze hier gingen aankomen zijn ze verdwenen. Ja, precies op het moment dat ze op de tweede verdieping zouden komen, ja. Dat kan ook niet anders. Hoezo? Kom mee, ik zal je alles uitleggen. Nu kan ik niet anders meer. Dit is een zeer oud huis. Het werd gebouwd lang voordat de stad zich tot hier uitstrekte. Het stond toen te midden van een groot park... dat toebehoorde aan de familie die het huis bewoonde. Het moeten in die tijd zeer welstellende burgers geweest zijn... We weten niet veel van die mensen, maar uit enkele oude brieven en papieren... hebben we kunnen achterhalen dat op een gegeven ogenblik... een oude weduwe en haar dochter bij de familie kwamen inwonen. Het waren verre verwanten. Maar de betrekkingen moeten niet zeer hartelijk geweest zijn... want de beide vrouwen kregen een kamer op de hoogste verdieping... en werden voor de rest praktisch aan hun lot overgelaten. Zelfs toen de oude weduwe ernstig ziek werd, werd er niet naar omgezien... Ze stierf en ze is naar het schijn zonder enige ceremonie begraven, ergens in het park. Daarna woonde haar dochter alleen in de kamer. Ze weigerde elk contact met de buitenwereld en liet zelfs het eten dat haar werd gebracht onaangeroerd. Zo moet ze langzaam zelfmoord hebben gepleegd. Maar dat is verschrikkelijk. Inderdaad. Dit alles heeft zich afgespeeld in het begin van de 19e eeuw. En wat er verder van de familie is geworden, weten we niet... maar in 1936 heeft mijn vader het huis... dat toen al een hele tijd leeg stond, gekocht. Hij liet het gelijkvloers en de eerste twee verdiepingen volledig moderniseren. De derde verdieping bleef zoals ze altijd geweest was... en de hoogste verdieping werd afgebroken. Dus waar de oude weduwe en haar dochter gewoond hadden? Precies, ja. Maar ik ben er geweest. Ik, ik heb ze gezien en gesproken... Ik heb er veel over nagedacht. Kunt u zich dat voorstellen, die oude vrouw en haar dochter... ...eenzaam daarboven in die kamer, aan hun lot overgelaten? Wat moeten die gevoeld hebben? Wat moeten die geleden hebben? Is het niet mogelijk dat zulke opeenhoping van intense emoties... ...in die kleine ruimte iets als een spoor hebben achtergelaten... ...dat zelfs niet door de tijd is uitgewist... Leeft de aanwezigheid van die twee mensen misschien voort? Ergens gevangen in een tijdloze dimensie. Bedoelt u dat ze daar voor eeuwig blijven ronddwalen? Zoiets, ja. Ja, ik weet het natuurlijk niet. Dat is maar een idee. Ja, het is natuurlijk absurd, maar ik denk dat u gelijk hebt. Ja, het moet. Er is geen andere verklaring. Wie is het? Ik ben het. Julia. Julia? Mag ik binnenkomen? Ja, natuurlijk. Kom. Je weet het. Weet je het? Ja. Ja, ik weet het. De eigenaar heeft mij alles verteld. Alles? Ja. Nu weet ik waarom je niet kunt uitgaan. En waarom Paul is weggelopen. Waar zou ik heen moeten? Ik ben verplicht om eeuwig gevangen te zitten daarboven. Als ik de trap wil afgaan en ik kom voorbij deze deur, dan verdwijnt alles opeens. Het wordt zwart om me heen en het volgende ogenblik ben ik weer terug in de kamer boven. En dat moet zo eeuwig blijven duren. Begrijp je wat dat betekent? Het is ik. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik hou er niet meer uit. Ik hou er niet meer uit. Maar is, is daar dan niets aan te doen? Eén keer heb ik gedacht dat er een oplossing was. Eén keer heb ik hoop gehad. Dat was toen Paul er was. Hij hield werkelijk van me. Maar toen hij de waarheid te weten kwam, was hij er niet tegen bestand. Anders had het misschien... Wat? Wat had anders misschien? Ik weet het niet. Ik dacht... Frank, jij kunt me misschien helpen. Ik? Maar hoe kan ik dat? Jij kunt me verlossen als je dat wilt. Je verlossen. Ik verzeker dat ik niets liever zou willen, maar... maar hoe? Hou je van me. Ik, ik weet niet. Ik, ik denk het wel. Maar je moet zeker zijn. Hou je van me. Ja. Dan ken je het. Ik weet zeker dat als je liefde voor mij groot genoeg is, je me hieruit kunt verlossen. Neem me mee naar jouw tijd. Ik zal altijd bij je blijven. Ik zal alles voor je doen. Maar je moeder... Daar heb ik aan gedacht. Het heeft me veel moeite gekost om dit besluit te nemen. Maar heb ik niet genoeg voor haar opgeofferd? Nu wil ik ook leven. Een man hebben. Begrijp je dat? Ik begrijp het, ja. Wat moet ik doen? We gaan samen naar beneden. Hou mijn hand vast. En denk aan je liefde voor me. Ik weet zeker dat het zal lukken. We zullen voor altijd samen zijn. Als we voorbij de tweede verdieping geraken... is het gelukt... Wil je het proberen? Natuurlijk wil ik het proberen, maar het is allemaal zo fantastisch. Denk je werkelijk dat het mogelijk is? Ik ben er zeker van. Kom dan. Om mijn hand stevig vast. En sluit je ogen. Concentreer je. Zou het gaan? Het moet gaan. Pas op. Nu komt het moeilijkste. De tweede verdieping. Daar kan ik nooit voorbij. Jawel, het lukt. Blijf mijn hand vasthouden. Zijn we er bijna? We zijn in de gang. Nog even en we zijn buiten. Het is gelukt. We zijn nog samen. Kijk. Maar, maar waar is de straat? Waar zijn we? In het park. Het huis staat in het midden van een park. Wist je dat niet? Kom, we gaan het goede nieuws aan mama vertellen. Zo, dat was de derde verdieping. Een mooi verhaaltje voor de vrijdagavond. We gaan gauw door naar het tweede verhaaltje, Hoorspel de JSF. Hier komt ie. Er was eens een tijd waarin buitenaardse terroristen het voortbestaan van onze planeet bedreigden. Maar een loyale, kleine natie uit West-Europa vond de manier om de as van het kwaad te bestrijden. JSF, hoe Nederland de wereld redden. Met Bianca en Jan-Peter Balkenende. Nou verdorie, doe er dan niet aan. Dacht ik ook. George W, for guys like me, like the fish. Hare majesteit. Ach, kijk de Bijbelbelt. Het is bork. En Geert Wilders. Voorzitter, toch al haar tuin? van de straat. Op een regenachtige dinsdagmiddag... zitten Bianca en Jan-Peter Balken in de gezellig voor de radio. Ze luisteren naar het legendarische, maar stokoude hoorspel uit 1938... War of the Worlds van Orson Welles. Oh, hoor, mijn God, Jan-Peter, hoor je dat? Wat moeten we nou neemersnaam nou gaan doen? Lastige maatregelen nemen. Nou nog? Vanavond nog? Wie voor lastige maatregelen wegloopt... ...heeft in de politiek niets te zoeken. Nee, Jan-Peter slaapt er nou eerst nog een nachtje over, hè? Nee, maar ik... ik... Misschien kom je in Dromenland tot nieuwe inzichten. Ja, nee, maar ik, ik wacht even af wat er gebeurt. Nee, nee, nee, ik wil dat niet hebben voordat je naar bed gaat. Straks krijg je nog kwaaie gedachten. Die nacht in Huize Balkende... Krijgt Jan Peter een verschrikkelijke droom. Hier je wat warme melk. Hij zal je tot rust brengen. Zo. Leg je uit en snavelt je toe. Slaap lekker, mijn prins. Muah. Denkend aan Holland? Zie je rivieren 24 door oneindig laagland gaan? Denkend aan Holland? Ha, wa? Wat? Wat Waar is er? Hij je nou toch van die marsman zitten te dromen? Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, doe er dan iets aan? Na deze afschuwelijke nachtmerrie weet Jan-Peter zijn angsten gelijk om te zetten in daadkracht. Met dank aan Bianca, de hoeksteen van onze samenleving. Jan Peter staat telefonisch de pers te woord. Minister-president Balkenende, u staat op het punt deel te nemen aan een spoeddebat. Is het waar dat wij binnenkort een invasie van buitenaardse wezens kunnen verwachten? daar denk ik niet al te veel over te zeggen. Ik ben benieuwd naar het onomstotelijke bewijs wat u heeft. Wanneer precies kunnen wij deze brute aanval verwachten? Het zal niet zo lang duren, want jullie weten, er is een stevige stevig strijd aan de gang. gang. Ja, die hebben wij vaker gehoord, meneer Balkenende. Wat zijn precies de middelen waarmee dit kabinet de invasie wil keren? Met het sluiten van convenanten met relevante sectoren hebben we een basis gelegd voor een breed draagvlak. En u komt het aan uitvoeren. En u doelt hiermee op de vervanging van de F-16 door de aankoop van de Amerikaanse JSF? Op de stevigheid van het schip waarmee we varen, hebben we invloed. En dat schip is goed opgetuigd. Minister-president Balkende, ik denk dat ik namens alle Nederlanders spreek als ik zeg dat ik dankbaar ben voor uw openheid in deze ernstige kwestie. Na dit openhartige interview haast Jan-Peter zich naar het Tweede Kamergebouw in Den Haag voor een spoeddebat. Vanwege het internationale belang van dit debat zijn ook diverse buitenlandse gasten uitgenodigd. Ik verzoek iedereen te gaan zitten op de voor hen gereserveerde plekken. Well again, It's a quantum leap in communications interoperability information technology everything's on the airplane that you need Everybody... ik geef het woord aan de voorzitter van de VVD dank u wel mevrouw de voorzitter leuk bloesje overigens. ook leuk de powerpoint van de mannen lekker catchy lekker flashy muziek eronder knallen gaan top echter mijn vraag is wat vindt onze andere internationale gast here? is a realistic goal. And it'll make somebody else's life better and for the sake of wildlife and for guys like me who like to fish. And if you're not volunteering do so. Peace. Yeah, peace out. Frühspeech. Ik ben helemaal overtuigd, geloof ik. Ik ben benieuwd wat de rest ervan vindt. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Halsema van GroenLinks. Dank u wel. Voorzitter, het gaf GroenLinks een rotschok, de miljoenennota dit jaar. Nee, Fem, daar gaat het helemaal niet over. Volgende week weer. Ik geef nu het woord aan de heer Pechtold. Voorzitter, de verhoudingen op het wereldtoneel veranderen snel. Pechthold. China en India komen in rap tempo op. Het gaat over de JSF. Dat klopt. Ja, dat dacht ik ook, ja. Dan is nu het woord aan... De heer Wilders van de PVV. Oh ja, die hebben we ook nog, ja. Mevrouw de voorzitter. Dit klopt niet. Dat kan niet. Dat tuig moet het land uit. Het gaat over vliegtuigen. Vliegtuigen. Oh, daar hebben we Christa. Christa. Het klinkt voor mij toch een beetje als uh, wij van WC Eend adviseren, WC Eend. Gedegen kritiek. Kan nooit kwaad, hoor, Christa. Zijn voor, zijn tegen. Zijn we zeker. Ik geef het woord aan de minister-president. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Zoals gebruikelijk geef ik eerst een korte algemene reactie. Weet u dat er twee soorten mensen zijn? Zij die denken dat de wereld ophoudt aan het strand en zij die zich realiseren dat de wereld begint aan het strand. Het duurt echt te lang, mensen. Wij gaan stemmen. Mag het wat rustiger? Wie is daarvoor? Partij van de Arbeid. Wel, niet, wel, niet, niet. Wel, niet, wel, niet. Nou, begin even opnieuw, het spijt me. Wie is daarvoor, Partij van de Arbeid, CDA, PVV, aangenomen? Jan Peter, onze daadkrachtige minister-president, heeft zijn reddingsplan er doorheen gedruwd. De laatste stap om zijn plan te verwezenlijken is natuurlijk steun te krijgen bij de hoogste macht die ons land rijk is. Enig maximaal, die steekzakken, dat staat je gezellig. En dan gaan we morgen, gaan we... Ach, kijk, de Bijbel belt. Het is balk. Ja, u spreekt met ons. De doet zich heel makwaars voor de Nederland. Zoals ik al reeds in mijn troonrede memoreerde. Nederland kan zelfbewust en met vertrouwen inspelen op de hoge eisen. Of wou je het weer hebben over die stomme JSF-vliegtuigjes van je? Ik begrijp niet waarom u hier zo negatief en vervelend over doet. Balk, die zijn veel te duur. Ik ga uiteraard nu geen uitspraken doen over gelden. Nou, wij zijn anders wel de koningin, hè? Ach, goed, dan schaf ze dan maar aan. Wat een vervelende zeur is die balk, hè, Maxima. Echter, op één voorwaarde, balk... ...dat onze zoon, kroonprins Willem-Alexander... ...de allereerste testvlucht voor zijn rekening mag nemen. Ha, heeft die jongen ook eens wat leuks. Dat is niet verstandig, zo niet leuk. Verpeste sfeer, hebben we niks aan. Nou, dan gaat het niet door. Het is bijna aan het doen. Nee, ik begrijp dat u... Nou, um, wat zeg je dan, Met uw balk? Uh, u vraagt, naar wij draaien. En zo is besloten... Om de aanschaf te vieren, wordt er een grote nationale feestdag afgekondigd. In het hele land marcheren de feestelijke legerparades onder vrolijke marsmuziek en luide toejuichingen van het volk. En dan zien wij hier, dames en heren luisteraars, onze eerste, onze JFF. met aan de ons arm is handgenoten! Gelukkig! Gelukkig wordt door de voorgenomen aankoop van de joint strike fighter! Op ditmaal ons land weer gevrijwaard Van de buitenartse machten die het op onze bevolking voorzien hebben. En een driewef hoera voor Jan-Peter Balkenende en zijn kabinet. Hoera! Hoera! Hoera! Hoe zal dit aflopen? Volg de verdere ontwikkelingen op www.sp.nl. Denk aan Holland. Ja, dat was de JSF. We gaan door met het laatste, derde en laatste hoorspelletje van de avond. En dat is Tristan en Isolde. Dit verhaal gaat over een legendarisch liefdespaar. Tristan, neef van koning Mark van Cornwall, ging voor zijn oom een bruid zoeken. En vond hij in Isolde, de dochter van de Ierse koning. Tijdens de overtocht dronken zij per vergissing een magische liefdesdrank, waardoor beiden hartstochtelijk verliefd werden. Lang wisten zij deze liefde verborgen te houden voor koning Mark. Maar de neef van de koning, Deonalen, had zijn ogen niet in zijn zak zitten. Edele vorst, ik moet u iets vreselijks vertellen. Ik weet... Liefde maakt blind. Maar uw vrouw houdt van Tristan en niet van u. Ze ontmoeten elkaar in het geheim. Zwijg! Hoe durf jij, Theonalen? Verdwijn! Waag het niet hier nog eenmaal over te spreken. Mijn geliefde vrouw en mijn beste vriend zo onteren. Ga weg! Verdrijven mijn ogen. Maar ondanks het feit dat de koning niet in deze geruchten wilde geloven, begon hij toch te twijfelen. Hij wilde Isolde een tijdje dicht in zijn buurt hebben en besloot met haar naar zijn afgelegen buitenverblijf in het hoge bos te gaan. Tristan werd gek van verlangen en besloot na een week Isolde op te gaan zoeken. Hij vond de dienstmeid van Isolde bij een beek in het hoge bos. Hé, hey, hé, hey, dienstmeid. Dienstmeid, ik ben het, Tristan. Wat doet u hier? Als de koning u ziet, dan is alles verraden. Ja, hey, ik, ik, wil, ik wil Isolde zien. Ik word gek van verlangen. Zeg tegen jou, meesteres. dat zeggen we nou, want aan deze beek moet komen. De dienstmeid knikte en vertelde Isolde van Tristan gelukkig sloop zij naar de beek. O, oh, Tristan... Mijn liefste... Ik heb je zo gemist. Zodra ik terug ben in Cornwall... Zal ik je volgen... Waarheen je maar wilt. Hoi, oh, Kom hier, mijn liefste. Kom in mijn armen. O, oh, Tristan... Oh, Tristan. Huh? Hoor jij dat ook? Tristan, huh? het is huh? Theonale. Theonalen reed met zijn paard vlak langs de struik waar Isolde en Tristan elkaar omhelsten. Hij was op weg naar het buitenverblijf van koning Mark. Eenmaal aangekomen. Theonalen, we gaan heb ik jou huh? bezoek te danken. Kom je weer met die achterbakse leugens? Tristan heeft het hof verlaten en ligt hier in het hoge bos. Sterker nog, hij en Isolde liggen in elkaars armen bij de beek. Terwijl u niets doorheeft, stomme braverik. Koning Mark was geschokt. Was het waar? Hij moest het nu weten en bedacht een plan. Vroeg in de morgen reed de koning geheel alleen uit. Hij vertelde Isolde. Uh, mijn liefste, ik ga vandaag alleen jagen. En kom pas terug tegen het vallen van de avond. Isolde keek hem na en dacht aan Tristan. Nu konden zij de hele dag ongestoord samen zijn. Ondertussen sloop Tristan naar de beek... Hij hoopte dat de mij er weer zou zijn om de was te doen. Hmm, er is helemaal niemand. O, Isolde, mijn liefde, waar ben je toch? Hé, hey, mijn hemel, wat zie ik daar? Totaal geschokt keek Tristan naar de beek. Verspiegeld in het water, tussen de takken van een grote boom zag hij koning Mark. Hij hield een pijl op zijn boog gereed. Toen hoorde hij een vrolijke vrouwenstem. Tristan, Tristan, mijn lief. Wat kijkt hij raar uit zijn ogen. En waarom wijst hij naar het water. Mijn god, Mark zit in een boom. Met een wapen. Ik moet een list bedenken. Isolde begon nu met een ernstige stem tegen Tristan te praten. Heer Tristan... Waarom heeft u mij gevraagd naar deze beek te komen? Nou kijk, in die zorde. ik moet u spreken. Er zijn een het hof die beweren dat wij een geheime liefdesrelatie hebben. Ze zijn uit op mijn ondergang. Oh, gemeen leugens zijn het. Mijn wijze man zal dat niet geloven. Hij weet dat ik alleen van hem houd. Koning Mark had de list van Isolde niet door en haalde opgelucht adem. Die vuile deonale met zijn praatjes. Hij zag hoe Isolde en Tristan afscheid namen. De volgende dag keren de koning en Isolde terug naar Cornwall. Een paar dagen later... Sire, er is een brief voor u. dank uh, oh, dankjewel Stuart. Eh, uh, eens kijken... Mijn liefste, helaas moet ik je vertellen dat Deonade gelijk heeft. Ik houd van Tristan en ben met hem gevlucht. Doe geen... De vuile heks. Sjoerd, roep mijn krijgsraad bijeen. Tristan en Isolde waren gevlucht naar het woud van Morwa. De eerste maanden waren zij erg gelukkig. Maar toen het winter werd, kregen zij honger en sloeg de twijfel toe. Historie, ik houd zielsveel van je, maar zo kan dit niet doorgaan. We zullen sterven en jij verdient dit leven niet. Uit liefde voor jou, vraag ik je, kittig naar Mark, jouw echtgenoot. Ach, liefste, ik hou ook zoveel van jou. Maar ik weet dat je gelijk hebt. Dit leven houden wij zo niet vol. Isolde keerde terug uit het woud en smeekte koning Mark om vergeving. Maar het bleek een vergissing. Koning Mark veroordeelde haar tot de brandstapel. Honderd leprozen waren ook op dit schouwspel afgekomen. Ze waren komen aansnellen op hun krukken, klepperend met hun kleppers. Ze waren mismaakt en hun vlees was aangevreten en geheel bleek van kleur. Een mismaakte man uit het publiek schreeuwde naar koning Mark. ZIEWEN! U wilt uw overspelige vrouw vuur werpen. Maar ik ken een veel vreselijker straf. Een straf waardoor zij blijft leven. Vol schande en verlangend naar haar dood. Uh... Het op, Ik luister. Geef ons iets op. De ziekte waaraan wij lijden, onze lusten groeien. Nooit zal een vrouw een gruwelijker einde kennen. Haar dure jurkje zal aan haar zwerende wonden gaan kleven. Maar... Ah, Sire, laat mij uit medelijden verbranden. Laat mij toch liever branden. Laat me branden. Maar koning Mark was doof voor haar smeekbedes. En leverde haar uit aan de zieke. Rondom Isolde verdrongen zich honderd leprozen. En zij sleurden haar krijzende stad uit. En Tristan, die zat nog lekker in het bos. Van je aai aai jippie jippie jay Van je aai aai jippie Van je Ja, dit was weer zo'n verhaal Van de krankzinnige verhalen verhalenvertellers natuurlijk Ja! Ja, en dat was alweer het derde verhaaltje van de avond. Uh, het is alweer bijna afgelopen, beste luisteraars. Ik wou zeggen, je kan mijn uitzendingen terugbeluisteren op www.archive.org. En als je dan zoekt op avondgekte, dan vind je mijn uitzendingen. Dus uh, je kan mijn uitzendingen terugluisteren op www.archive.org. En dan typ je gekte in en uh, dan vind je het. Of Marcus Grimaldi, dat kan ook. Nou, uh, bedankt voor het luisteren en uh, ik zou zeggen tot de volgende week. Ciao, bye bye.